Het NOS-journaal door Alt Goedemiddag. Zeker twintig gewonden bij aanslag op bus in Tel Aviv. De rebellen in Congo rukken verder op. En Hoorn heeft regels opgesteld voor vechtsportgala's. Vanmiddag vrij veel bewolking. Vanuit het zuidwesten volgt regen. De aan zee vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Temperatuur stijgt naar zo'n 9 graden. Vanavond dan trekt vooral in de kustgebieden de wind flink aan. Kans op zware windstoot aan de kust. Morgen is het vervolgens weer zonnig en droog. En dan wordt het opnieuw ongeveer 9 graden. In Tel Aviv zijn vanochtend bij een aanslag op een bus zeker twintig mensen gewond geraakt. Verslaggever Wouter Körpershoek van Caros Brandpunt is in Tel Aviv. Die was in de buurt toen die bom ontplofte. Wat gebeurde er? Ja, die uh, bus die is inmiddels weggehaald. Uh, alles is verder natuurlijk nog wel afgezet. Veel mensen hebben zich verzameld op deze plek. En wat je merkt bij al deze omstanders is een combinatie van ongerustheid en woede. Ongerustheid, omdat er mogelijk nog meer aanslagen gepleegd zouden kunnen worden vandaag. Dat is de angst en woede omdat uh, de Palestijnen in staat zijn geweest om in het hart van Tel Aviv, het hart van Israël, uh, toe te slaan. Want het gebeurde midden in het centrum, bij een, bij een busstation of zo? Nou, het gebeurde in, een soort, ja, de, in, in het centrum van Tel Aviv, een van de drukke, doorgaande wegen uh, van de stad. En, en enorme paniek, uh, kan ik me zo voorstellen? Paniek op de plek zelf, uh, om twee redenen. Eén, uh, je wil daar natuurlijk niet in de buurt zijn. En twee, uh, uit het verleden uh, is er een wijze les geleerd dat vaak binnen één of twee minuten na de eerste aanslag er een tweede volgt op diezelfde plek. Nou, dat is nu gelukkig niet gebeurd, maar zoals ik net al zei, uh, men houdt rekening uh, met meer aanslagen omdat het zo simpel en efficiënt is om dit te doen. Het lijkt erop dat er van buitenaf een bom naar binnen is gegooid. Ja, uh, dan, dat kun je in feite overal uh, uh, uitspoken. Uh, wat er nu aan de gang is, is er nog een klopjacht op één à twee daders. Daar is men naar op zoek. Dus helikopters uh, op straat, uh, veel politie en leger die uh, proberen deze twee uh, daders uh, te achterhalen en hmm. te vinden. Maar er was ook het verhaal van uh, een, een mevrouw die iets, een tas in de bus zou hebben gezet en vervolgens snel weg was gerend. Klopt dat? Heb jij dat ook gehoord? Ja, ja dat, zijn, dat zijn de geruchten. Op, in, op dit moment uh, ja, is er natuurlijk ook een enorme geruchtenstroom op gang gekomen. Dus uh, feitelijk kan ik er niks over te zeggen. Nogmaals, de situatie is buitengewoon onrustig. Wouterkeurpershoek vanuit Tel Aviv. Dankjewel. In de Gazastrook is uh, vreugde gereageerd op de aanslag op die bus in Tel Aviv. Dat merkte Joris van de Kerkhof. Het is echt een paar minuten na de aanslag in Tel Aviv. De Al-Nono moskee, zoals zoveel andere moskeeën in Gaza, die laat muziek horen. Muziek van Hamas, feestmuziek van Hamas. En dan een toespraak, een toespraak die niet alleen door de moskee-speakers te horen is, maar ook op de radio. In de naam van Allah, dankzij Allah, dit is de start. Tanks worden beschoten, vliegtuigen worden neergehaald. Dit is de start, dit is het begin van dat ook de mensen in Israël naar de schuilkelders zullen moeten. Er wordt ook nog even duidelijk gemaakt dat het geen zelfmoordterrorist was... Het was gewoon iemand die in de bus een bom heeft geplaatst... een timecode erop heeft gezet en is weggelopen. En toen ging de bom af. En om aan te geven dat het menens is dat het hier niet bij zal blijven... bij deze aanslag in een bus, het geluid van raketten... uit de speaker van de Al-Nona moskee in Gaza stad. raketinslagen hoef je niet op een bandje te horen... via de geluidsinstallatie van een uh, moskee. Een half uurtje later in het hotel. Het geluid van drones, van die onbemande vliegtuigjes in de lucht. Continu boven het hotel. Volgens mij was er een raket van hier op weg naar Israël. Maar die werd onderweg onderschept. En daarvoor ook een raket de andere kant op. Grote witte wolken over Gaza stad. En dat dit nou een vergelding is van de aanslag in de bus. Of dat het gewoon... Tussen aanhalingstekens. Gewoon de raketinslagen zijn die de hele dag zijn doorgegaan. Dat is niet duidelijk. Maar die raket is wel ingeslagen. En die wolken die hangen er wel. In het botleggebied bij Rotterdam is een chemisch bedrijf stilgelegd. Volgens verschillende inspecties en diensten kan het Turkse bedrijf Organik Kimya... de veiligheid in de controlekamer onvoldoende garanderen. Het bedrijf maakt polymeeremulsies en speciale chemicaliën. Het gebruikt daarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het bedrijf in het botlekgebied mag pas doorgaan met de werkzaamheden... als het kan aantonen dat het de noodzakelijke maatregelen heeft genomen. Milieudienst legde het bedrijf eerder al twee keer een dwangsom op. Dit is het NOS-journaal, het door Altmegens. De rebellen in Oost-Congo, die gisteren de stad Goma in handen kregen... rukken verder op. Ze hebben nu ook het volgende dorp onder controle. Correspondent Kees Broeren is in het oosten van Congo. Kees, waar ben jij op dit moment? Ik ben op dit moment in Goma. En ik heb vanochtend de eerste ontmoeting van de rebellengroep M23 met het publiek in coma meegemaakt. Dat gebeurde in het uh, Staten Vulkaan. Het Vulkanenstadion hier uh, in het hartje van de stad, waar uh, duizenden mensen bijheen waren gekomen om te luisteren onder meer naar een toespraak van de woordvoerder van uh, M23. Een toespraak waarin die uh, aangaf dat ze inderdaad uh, de strijd hebben voortgezet, buiten komen, dat ze oprukken naar de stad Bukavu in de provincie Zuid-Kivu. Zelf ligt in Noord-Coek. Maar daarmee blijft het niet. Altijd die woordvoerder, als het uh, aan hem en bij de beweging ligt, dan gaat M23 helemaal oprukken naar het westen van het land, naar de hoofdstad Kinshasa En pas dan zegt hij, is onze strijd te slecht. En dat betekent dat ze zich uh, niks aantrekken van wat, uh, wat de VN-Veiligheidsraad uh, van ze vraagt. Nee, en uh, aan de VN hebben ze op dit moment uh, in goma bijvoorbeeld uh, een broertje dood, uh, omdat ze. Plastisch uit te drukken, want uh, ja, de VN heeft natuurlijk bewezen, als het gaat om MONUSCO, die grote vredesmacht die hier al jaren in Congo, dus ook in Goma zit, bewezen volkomen machteloos te zijn. De stad is gisteren ingenomen door M23 en ze zijn de VN-tanks en panzerwagens letterlijk voorbijgereden. Dus de VN zit met een uh, groot probleem en daarvan is M23 zich zeer bewust. En dus kan het ook uh, zijn eigen pad trekken op dit moment. Hm. Of dat inderdaad ook zal leiden helemaal naar die westelijke hoofdstad in is natuurlijk met zeer de vraag. Maar duidelijk is in, wel, is in elk geval wel, en dat bleek ook uit de toespraak van vandaag... dat ze het gevoel hebben dat op dit moment het momentum bij M23 ligt... dat zij de overhand hebben in het Congolese spel. In elk geval in het oosten van het land. En dat ze de druk op de regering van president Kabira in Kinshasa... dat ze die druk enorm hoog willen houden. Correspondent Kees Broeren in Goma. Het gaat nog wel eens mis bij vechtsportgala's. Anderhalve week geleden nog in Zijtaart en ruim een jaar geleden in Hoorn. Daar in Hoorn zijn nu regels opgesteld... die als voorbeeld voor het hele land moeten gaan dienen. Burgemeester van Hoorn, Onno van Veldhuizen. We zijn erop uitgekomen dat... Uh...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 Een kijkcijfervoorschrift, om het maar zo te zeggen... is kickboxen nou echt de ideale gelegenheid om met 8, 9-jarigen naartoe te gaan? Denk daar nog uh, even over na. Biboponderzoek onderzoek bij de organisatoren, levensloop... Uh, en een hele stevige evenementenvergunning met een veiligheidsplan. Je moet niet met een schroevendraaier bij een uh, kickboksschala naar binnen kunnen. En uh, ook een hele cruciale is dat we dus met elkaar zeggen... Uh, je krijgt pas een vergunning als je aangesloten bent als kickbokser, als organisator bij een erkende kickboksbond. Nou, er is er maar één. Dat is de FOG, dat is de KNVB van de vechtsporten. Daar zul je bij aangesloten zijn. Die hebben goede spelregels, die hebben de goede controle. En dan kunnen wij gaan kijken wat we kunnen doen. Nou, gelden die regels Neem aan eigenlijk vanaf vandaag hier in Maar hoe gaat dit verder door het land heen? Nou, we hebben aanstaande vrijdag met... Uh, de regio-burgemeesters van Noord-Holland-Noord eh, daar een besluit over. Ik heb met Eberhard van der Laan hierover gesproken, meerdere keren. Burgemeester van Amsterdam. Ja, dankjewel. En eh, die eh, zit op dezelfde lijn wanneer het gaat over de openbare orde en de veiligheid. We hebben in januari een groot congres erover, waar heel Nederland is uitgenodigd om er naar te luisteren. En dan denk ik vooral dat we gewoon op deze manier moeten beginnen dan zit de beweging de goede kant op in die wereld. En nu zit hij helemaal de verkeerde kant op. De burgemeester van Hoorn was dat Onno van Veldhuizen en Mark Hamer sprak met hem. De fosforfabriek Termfos in Vlissingen is door de rechter failliet verklaard. Het bedrijf vroeg eerder faillissement aan deze maand. Termfos maakte al een tijdje miljoenen euro's verlies per maand. Want banken waren niet langer bereid om dat verlies te financieren fabriek heeft het al lange tijd moeilijk. Het bedrijf kreeg boetes omdat de fabriek te vervuilend was. En ook de concurrentie vanuit Kazachstan bracht Termfos in de problemen. Sport. Chelsea heeft weer eens vroegtijdig afscheid genomen van de hoofdcoach. De titelverdediger verloor gisteren in de Champions League met 3-0 van Juventus. En dat betekent het einde van Roberto Di Matteo bij de Engelse club. Na afloop van de wedstrijd nam de Italiaanse coach alle schuld op zich.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 Roberto Di Matteo, ik ben verantwoordelijk voor het resultaat en voor het spel. En als er iemand nou iets te verwijten valt, dan ben ik het wel. Ik heb het team samengesteld waarvan ik dacht dat het van Juventus kon winnen... of op zijn minst gelijk kon spelen, zei hij daarnet. Nou Chelsea zal de eerste titelverdediger zijn... die al in de poolfase van de Champions League wordt uitgeschakeld. Als Juventus en Shakhtar Donetsk hun onderlinge duel gelijk spelen... dan zijn die twee clubs door en dan gaan de Engelsen verder in de Europa League. Die Matteo volgde in maart van dit jaar de ontslagen Villas Boas op. Wie nu de Italiaan gaat opvolgen, dat is nog niet bekend. Nextspeler Ryan Koolwijk accepteert alsnog de schorsing van twee duels. De middenvelder werd zondag in duel met Vitesse van het veld gestuurd. Koolwijk kreeg van de aanklager betaald voetbal een schikkingsvoorstel. Dat wilde hij eerst aanvechten, maar na overleg met de club ziet hij daar nu vanaf. Nak Breda heeft Nebosja Gudelje aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Volgt Adrie Bogers op, die weer als assistent aan de slag gaat. Bogers nam vorige maand het roer over van de ontslagen John Karelsen. Goudel traint momenteel de belofte van Nak, En hij beschikt pas vanaf januari over de vereiste papieren. Daarom heeft de club dispensatie aangevraagd bij de KNVB. 12 minuten over één. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een aanslag op een bus in het centrum van Tel Aviv. De rebellen in Congo die rukken vandaag verder op. En de gemeente Hoorn heeft regels opgesteld voor vechtsportgala's. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, Jurgen van den Berg weer met het vervolg van lunch. En hoe was jouw business trip naar Manchester? Oh, perfect. In één dag op en neer. En ook nog een mooie deal gesloten. Ondernemers boeken kalen Business Deals. Europa Retour vanaf 199 euro.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Jochem Haakma. Dat is de voorzitter van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Hij is net terug van een handelsmissie naar Birma. Voor In de Praktijk loopt Ingrid Koning deze week mee bij Stichting Huis in Groningen. Daar helpen ze jongeren die het lastig hebben aan een woning en aan werk. Zo ook de 23-jarige Davy. Als Stichting Huis er niet was geweest, dan had Davy geen dak boven zijn hoofd gehad. Ja, ik weet niet waar ik anders was. Was ik misschien op straat of, ja, ik weet niet waar ik was... Dan euh, na half twee zijn standpunt.nl. De, de stelling dan: de huidige kabinetsplannen zijn slecht voor de sociale huursector. Woningcoöperaties staan op omvallen door de kabinetsplannen. Dat concludeert het Centraal Fonds Volkshuisvesting. En de verhuurdersheffing van 2 miljard euro, die de corporaties moeten gaan betalen, die zorgt ervoor dat ze in grote financiële problemen komen. Bij 41 corporaties dreigt volgens dat CFV zelfs faillissement. Bent u het eens of oneens met onze stelling dus dat de huidige kabinetsplannen slecht zijn voor de sociale huursector? SMS dat dan naar 7070. U kunt gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.rl. En als u twittert, eens of oneens. Doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Birma is booming. Jarenlang zat het land op slot en werden buitenlandse investeerders buiten de deur gehouden. Maar nu maakt het land een democratische ontwikkeling door. De Amerikaanse president Obama bezocht het land natuurlijk al en de EU heeft de sancties met een jaar opgeschort. En het gevolg is dat er een ongekend groot interesse van bedrijven van over de hele wereld is voor Birma. Ik ga erover over praten met Jochem Haakma... voorzitter van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. Dag meneer Haakma, goedemiddag. Goedemiddag. U bent net terug hè, uit Burma met zo'n handelsmissie. Wat, wat, wat, wat kwam u daar tegen? Ja, nou ja, Myanmar, zoals het dus tegenwoordig heet, officieel... is ontzettend booming. Dat begint een, door de snelle ontsluiting... een, een nieuwe potentiële Aziatische groei te worden. Het land telt ongeveer 60 miljoen inwoners en is rijk aan grondstoffen. Dus nu de politieke hervormingen worden doorgevoerd... is het uitermate interessant voor, voor landen om daar te zijn... en daar zich bekend te maken. En het wordt ook aan de andere kanten overspoeld... door, door, door, door, door alle landen in de wereld eigenlijk die daar op een of andere manier willen wezen... en daar een graantje van deze groei willen, willen meepikken. Ja, Het was echt zwaaien naar elkaar, de ene handelsmissie naar de andere? Nou, dat kun je wel bijna zeggen. Ja, We zaten in het hotel met een, met een delegatie uit India met, met twee ministers... en we zaten in het vliegtuig met een, met een delegatie uit Maleisië... en dat was net een hele grote delegatie de Verenigde Staten geweest. Uh, dus ja, het gaat verschrikkelijk snel. En de, de ene land na het andere richt daar ambassades op. In de week dat wij daar waren, vlak daarvoor, was de, hadden de Verenigde Staten een, de ambassade daar geopend. En, en in de week dat wij daar bezoek waren, in Noorwegen, uh, Denemarken en, en Zwitserland, hun ambassade geopend. Dus ja, dat is een. Uh, en de Wereldbank die heeft zijn eerste lening nu. Uh, aangekondigd van 80 miljoen US dollar. Dus aan alle kanten uh, is er grote belangstelling, ja, inderdaad. Wat voor bedrijven waren er nu mee in uw gevolg? Ja, mijn delegatie bestond hoofdzakelijk uit bedrijven... In, in de financiële dienstverlening, scheepsbouw... Uh, de automotive-industrie eigenlijk, hè, dus toeleverancier van machines... En, en, en dredging equipment en, en, het, en het was eigenlijk een fact-finding mission. Hè. We hebben daar, dat is op zich wel heel bijzonder, uh, in december vorig jaar zijn we daar geweest uh, toen eigenlijk nog niet helemaal bekend was wat er ging gebeuren met, het, met de vrij Uitgebreide Handelsdelegatie, ook al georganiseerd door het NCH. En uh, dat was eigenlijk een eerste, eerste bezoek. En dit was eigenlijk een follow-up. We hebben tussendoor wat, wat seminars over, over Myanmar gehouden. En dit was eigenlijk echt een tweede bezoek uh, voor een aantal sectoren. Om daar duidelijk ons bekend te maken. En ja. ook een belangrijke memorandum van de stelling te tekenen. Met zeg maar, de algemene... Kamer van Koophandel. Hè. Je hebt hier ook in Nederland heb je de Federatie van Nederlandse Kamers van Koophandel. Nou, Zo'n federatie bestaat er in uh, Myanmar ook. En daar hebben we dus als NCH een MOU meegetekend, zoals het dan in het mooi in het Engels heet, uh, voor samenwerking. En dat geeft ons natuurlijk ook een, een goede insight wat er allemaal gebeurt en een goed contact ook voor al onze matchmaking-contacten mm. in, in de toekomst. Maar echte deals zijn er dus niet, nog niet gesloten. Daar is het nog te vroeg voor. Daar is het zeker te vroeg voor. Uh, het land, er moet nog een hoop gebeuren. Er moet nog een hoop gebeuren op infrastructuur. Als ik u vertel dat bijvoorbeeld de mobile phones niet werken in Myanmar. Je kunt ook niet sms'en. Je kunt e-mailen af en toe. Maar dat, dan moet je wel net even een slot hebben in een hotel. Die, die, die, met, met wifi kun je dan af en toe even wat e-mails ontvangen. En het is dus echt nog aan alle kanten infrastructuur, ook wegen. De Iriwadi rivier die moet helemaal uitgebaggerd worden. Er moeten allerlei faciliteiten komen. Dus het land heeft enorme potentie. Maar het zal nog wel even duren voordat dat ook echt geïmplementeerd kan worden. Ja. U, u was erbij betrokken omdat u uh, dit soort uh, zaken... Heel veel heb gedaan in Aziatische landen. Veel in China ook, euh, laten we zeggen, het oliemannetje geweest tussen dit soort delegaties en dan de, de autoriteiten daar. Ja. <laughs> ja, ik zeg het een beetje, nee, ik bedoel het met ik veel, veel, veel klikken, ja, <laughs> <Ja. laughs> Nou nee, Ja. Nee, goed, u, u hebt uw prachtige dingen tot stand gebracht. Um, was dit nou één uh, nou op één, laten we zeggen, te verplaatsen naar hoe je dan, uh, laten we zeggen, in China dit soort missies uh, rondleidt? Of, of kwamen hier toch heel andere dingen om de hoek? Nou, in zoverre is het wel vergelijkbaar dat je duidelijk het merk natuurlijk dat de overheid, het is nu net met een hervorming bezig... Eh, van een, zeg maar een militaire regering naar een zeg maar, tussen aanhoudstekens burgerregering... Uh, dus je merkt dat, dat de overheid een grote vinger in de pap heeft. Dus we zijn ook met, bij een aantal uh, ministers geweest. Een aantal ministeries hebben we bezocht in uh, Njapendo. In, in, in dat is een splinternieuwe hoofdstad in het centrum van Myanmar. En ja, die zijn dus echt verantwoordelijk voor al die sectoren. Hè, zoals uh, energie, uh, als agro. Als allerlei dingen waar Nederland sterk in is. Uh, dan heb je toch ook wel heel erg natuurlijk direct met de ministeries en met de ministers te maken. Dus dat lijkt wel heel erg uh, deze overheid. De overheid bemoeien is en ook de licenses waar wij natuurlijk afhankelijk bent van de overheid dat lijkt wel erg op china ja en ook in het contact met elkaar want dat is bekend in china moet je ja bepaalde dingen juist wel doen en en uh, sommige dingen zeker niet doen dat geldt, geldt dat daar ook in de directe contact met de andere kant nou ja het bleef natuurlijk oosterlingen hè? dus dus uh, de zekere mate van, van van van normen die je in acht moet nemen zoals respect en en en en, en ook wel behoorlijke hiërarchie merk je natuurlijk hè? de minister praat en de vice minister en de directeur de generaal die erbij zitten en de directeuren die houden hun mond en die luisteren en af en toe dan later na de, na de, na de, de, de, de meeting kun je dus één op één ook met hen praten. Dus het is een heel hiërarchisch gebeuren. Lijkt ook erg op China, Ja, dat ben ik ook wel een beetje gewend. Ja, um, nou u zei dat Birma heeft ontzettend veel, of Myanmar moeten we dus zeggen inderdaad, veel natuurlijke grondstoffen. edelstenen, hout, olie, gas. Um, hoe, hoe gaat zich dat nu ontwikkelen? Want iedereen duikt daar nu natuurlijk bovenop straks. Nou ja, dat is dus ook heel belangrijk dat wij dus eigenlijk als Nederland daar dus in december vorig jaar al zijn geweest. We hebben onze opwachting gemaakt. We hebben daar een aantal gesprekken toen al met een, met een vijftal ministeries gehad. Uh, we hebben gezegd wat we kunnen, waar we goed in zijn. Dus we staan redelijk op de kaart hè, tussen al die andere landen die nu actief zijn in in in, in, uh, in Myanmar. We zijn nu met een tweede missie geweest, we hebben een memorandum van de getekend waaruit dus ook veel gemakkelijker zaken geregeld kunnen worden in de zin dat als er weer een matchmaking moet plaatsvinden in de toekomst, dan hebben wij nou onze contacten en, en de daartoe uh, bevoegde personen voor die daar ook weer voor de, voor, de, voor de, zowel in de private sector als in de overheidssector voor de goede contacten kunnen zorgen. Dus ik denk dat dit een hele goede stap is geweest en we waren met een paar wereldmarktleiders in onze delegatie die, uh, die groot zijn op het gebied van shipping en groot op het gebied van dredgingapparatuur. Dus ik denk dat daar heel interessante dingen uit kunnen volgen. Maar het zal nog wel even duren. Want bij de meeste van dit soort zaken merk je ook wel... Eh, dat, dat je toch, toch wel een beetje je eigen financiering mee moet nemen. En, en, en dat is natuurlijk in de huidige tijd waarin wij leven... niet altijd even gemakkelijk. Mm -hmm. Daarom is het ook wel heel plezierig dus dat, dat, dat eh, ook door het, ge, ge, het, het bezoek van, van, van Obama... pas geleden de kans bestaat dat nu ook de, de wereldinstellingen... zoals Wereldbank en IMF nu hun, zeg maar hun boycottbeleid op, eh, op, op, op, op Myanmar gaan, gaan, gaan, gaan aanpassen. Waardoor er ook gelden van dit soort internationale organisaties beschikbaar komen. Nou, ik heb net al gezegd, de Wereldbank heeft dus een... een, een, een, een 8 miljoen lening uh, yeah. beschikbaar gesteld. Obama heeft overigens sinds zijn laatste bezoek... weliswaar niet voor de economische ontwikkeling... maar meer eigenlijk voor de bevordering van de democratie... Uh, iets van 170 miljoen US-dollar ter beschikking gesteld. In het, in, in, in, in, in, in, in, althans, in de vooruitzichten uh -huh. gesteld. Dus er zijn allerlei wel indicaties dat, dat het, dat het zeg maar de goede kant op gaat... en dat het uh -huh. land zich kan ontwikkelen. Maar dat duurt nog even. Nou begreep ik dat u een paar jaar geleden daar bent geweest op vakantie. Uh, ik geloof 2004 was dat. En, en nu dus acht jaar later. Zag u nou grote verschillen? Nou ja, de verschillen zie je natuurlijk dat op een gegeven moment... zo'n stad als, als Yangon, het was toen nog Rangoon, hè, maar nu dus Yangon... Mm -hmm. dat daar ja, dat, dat de, de, de hotels overvol zijn en, en dat er het, allerlei westerse mensen rondlopen. En, en dat was toen totaal nog niet het geval. En dat de taxichauffeurs eh, al wat brutaler beginnen te worden. <lacht> allemaal met, met US-dollars betaald willen worden. Die US-dollars mogen ook niet ouder dan 2006 zijn. Je moet splinternieuwe biljetten meenemen ah, ja. waarin geen foutje in mag zitten. <lacht> want er wordt enorm over onderhand. Dus je merkt dat er toch een, een, ook een eagerness bij de bevolking... althans in, in die grote stad Yangon begint te ontstaan... die toch wel wat meer lijkt... Als, zoals ook alle andere emerging markets begonnen zijn. Hè. Dus een, een, een, toch wel wat... dat die, die hele lieve, aardige, toegewijde mensen... die wij daar zoveel jaar geleden uh, aantroffen... dat begint nu toch ook wel een klein beetje de klat in te komen. Om het <lacht> zo maar te zeggen. Ze worden wat gehaarder. Ja, ze worden duidelijk wat gehaardig, De, ja. de, de, de taxis vervuren als parameter voor uh, hoe, uh, hoe het gaat met zo'n uh, zo stad heel belangrijk, ja. ja. En als je dat begrijpt bij een heleboel steden... kun je daar toch al heel veel uit afleiden, ja. ja. En, en over die democratische koers... want dat is de reden ook waarom de EU bijvoorbeeld de sancties heeft opgeschort. Hè. Dat, dat merkt Voor een, een jaar, ook, ja, ja. ja. Dat merkt u ook echt dat, dat, dat daar uh, nou ja, ontwikkeling is? Ja, nou, het was heel interessant toen wij daar waren. Toen uh, de dag dat wij vertrokken op vrijdag 2 november... toen uh, is de, de nieuwe aangepaste Foreign direct investment law... is dus aangekondigd, door de, is ook getekend door de president. Dat wil zeggen dat dus de regelgeving... Dat is natuurlijk heel belangrijk ook voor, voor bedrijven... dat je daar een, een zekere mate van bescherming hebt voor je investeringen. Eh, die is dus getekend. Dus daar is ook een, een, een, een hele ontwikkeling geweest. die is ook vertaald in, in, in allerlei talen. Dus er zijn, eh, er zijn met negen landen... heeft men geloof ik in het, niet zo lange tijd geleden... een verdrag van de voorkoming van dubbele belasting gesloten. Dat zal met veel meer landen zijn. Er zal ook een, wat wij dan IBOS noemen... dat zijn investeringsbeschermingsovereenkomsten... gesloten moeten worden met landen. Waardoor je dus toch een zekere mate van, van, van ja, veiligheid hebt en een gevoel van comfort voor je, voor je investering. Dus er zijn nog, eens, nog een lange weg te gaan, maar ik denk dat het wel heel snel gaat. En zoals je bij een heleboel emerging markets gezien hebt... Hè, kijk naar de BRIKlanden, landen daar kan een enorme acceleratie optreden. En, en, en zeker nu, nu wij toch in het Westen en, en ook in, in Europa... toch in een redelijke crisissituatie ja. zitten... kun je zien dat, die, dat die, uh, ja, die aandacht toch wel heel erg naar, naar, naar dit soort landen... en ook ja. naar Myanmar gericht is. Ja, dus het, het kan snel gaan en dus... Moet Moeten we erbij zijn als Nederland zijn. Wanneer gaat u weer die kant op? Nou, ik denk dat we hier vrij snel een follow-up aan moeten geven. Er zijn natuurlijk afspraken gemaakt over een aantal dingen. We hebben dus een hele goede counterpart in die hele grote algemene kamer van koophandel... waar dus al die verschillende sectoren over heel Myanmar uitgebreid in zitten. Dus ik denk dat we hier... Het hangt natuurlijk een beetje van het bedrijfsleven af. Hè, want het NCH die is natuurlijk een facilitator eigenlijk. Hè. Wij faciliteren dit soort reizen en, en organiseren... We ze naar een groot aantal landen. En, en het bedrijfsleven, wat ik ze nu begrepen heb van de, van de aanwezige bedrijven... hebben grote belangstelling en die gaan zeker terugkomen. En ja. zoals u waarschijnlijk ook weet... KPMG heeft daar vrij recentelijk een eerste kantoortje geopend... in de financiële dienstverlening, maar ook in de, in de, in de dienstverlening... die, die buitenlandse investeringen nodig hebben. Ik werk zelf voor de TMF-groep bijvoorbeeld... en wij doen de compliance van bedrijven in het buitenland. Nou ja, ik denk dat wij daar op, op, op niet al te lange termijn... ook een, een kantoortje gaan openen. Openen, want al die foreign direct invested companies... die hebben natuurlijk toch nodig ja. dat ze afgerekend worden... en accountable zijn naar westerse standaarden. Ja. En, en, en dat dan dus deze, deze bemiddeling en deze, deze services... die zullen ze zeker hard nodig hebben. Dus ik denk dat wij er ook wel straks zullen zitten. Goed, <laughs> dank voor het gesprek. We weten wat meer over Myanmar en hoe het daartoe gaat... met de democratiseringsproces en met name ook met de mogelijkheden... voor het Nederlands bedrijfsleven. Jochem Haakma, voorzitter van het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering. In de praktijk de lunchverslaggever op werkbezoek. Vanwege de aangekondigde bezuiniging op het welzijnswerk... loopt verslaggever Ingrid Koning deze week bij de Stichting Huis. Ik moet eigenlijk zeggen bij Stichting Huis, want zo heet het... dat deur moet ervoor weg in Groningen. Zo begeleidt ze ontsporen jongeren die op kamers gaan wonen. Samen met medewerker Jana Smeenge... bracht Ingrid gisteravond een huisbezoek aan de 23-jarige Davy. Hey, met Jana. Dank je. Hey Davy. Hoe is hij? Nou, lekker gewerkt vandaag. Ja, graag ja. goed. Ja. En Jana, jij komt iedere dag even controleren. Waar let je dan op? Uh, nou, tegenwoordig heb ik... Er zijn al zoveel dingen, onderdelen die al goed gaan. Dus soms noemen we die nog even. Maar over het algemeen kijk ik alleen nog even zijn financiën naar. Ik check even of het nog lekker gaat op het werk. Hey, uh, waar we het vandaag ook even over moeten hebben is... Wij, jij gaat straks zelfstandig wonen. Ik denk dat we vandaag ook even moeten uitrekenen wat je aan huur kunt betalen. Ja, is prima. Ja. Davy, als Stichting Huizen nou niet was geweest, ja, wat was het dan van jou geworden? Ja, dan zat ik misschien wel in de gevangenis. Zo ernstig? Ja, want ja, je moet ook eten. Dus, dus, je hebt geen werk, dus je moet aan, aan, aan geld zien te komen. Ja. Dan moet op een slechte manier. En wat betekent Janna voor jou? Ja, heel veel. Zij heeft er wel voor gezorgd dat ik, ja, dat ik zo ben zoals ik nu ben. Dat ik dit allemaal heb. En dat ik straks weinig huisje heb en zo. En je laat het nooit meer van je afpakken, volgens mij. Nee, dit, dit, dit, dit gaat niet weg. Nee. Jana, je zit er ook helemaal glunderend bij. Ja, ik ben ook helemaal trots op hem. Als er één hard gewerkt heeft, dan is het Davy geweest. En ik heb alleen maar een beetje als, als wegwijzer hoeven spelen... van gewoon dit kun je doen, dat is een keuze, dat is een mogelijkheid. En als hij even niet iets wist, hoe hij iets moest regelen... dan kon ik het uitleggen, maar Davy heeft er zelf hartstikke hard voor geknokt. Ik sta inmiddels weer buiten en ik laat Davy met een uh, gerust hart achter. Hij is nu aan het koken. Ik ben blij om te zien dat het goed met hem gaat. Ik ga ook even een bezoekje brengen aan Jannie Visser. Zij is wethouder in Groningen van de SP. En in haar portefeuille zit welzijn, zorg en jeugd. En ik vraag aan haar hoe zij tegen de ontwikkelingen in de zorg aankijkt. Nou, ik vind het uh, wel heel erg angstig uh, hoe de regering op dit moment... Uh, enorme bezuinigingen gaat realiseren... En vervolgens taken uh, aan de gemeente geeft... die dan eigenlijk uh, ja, veel te weinig geld hebben... om een goede zorg te bieden aan, uh, aan mensen die dat uh, nodig hebben. Een ander onderdeel van Stichting Huis is de nachtopvang. En daar ben ik nu aangekomen. Uh, Anna Charlesma staat achter de bar. En over enkele minuten wordt de deur geopend voor de, voor de daklozen. En ik lees hier tosti 35 cent, melk 20 cent. Het is dus uh, niet gratis hier? Nee, het is niet gratis. Mensen moeten echt betalen voor wat ze willen nemen. En u maakt zich nu op voor de nacht. Ik uh, zie u druk met een lijst bezig. Is dat een soort intekenlijst? Ja, dat is de intekenlijst. Mensen moeten elke dag bellen tussen half elf en elf, dus morgens. Kunnen ze reserveren voor een overnachting. En, uh, nou, en als ze op de lijst staan, dan zijn ze binnen. En hoeveel mensen verwacht u vanavond? Nou, 36 kunnen binnen. Hoi, hey, jongens. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. Je moet even wachten, we staan nu op de lijst. We moeten even wachten, hoor. Hoe goed ken je deze mensen nou allemaal? Nou, ik ken allemaal bij naam. Hé, Aad? Nee, echt niet. <sus> sst, sst, sst. Ik ben hier incognito. Toen uh. <laughs> dus zie je weer, hè? Ze willen allemaal als eerste naar binnen. Komt u hier nou vaak hier? Uh, de laatste tijd wel, ja. ja. Helaas wel. En na omstandigheden bevalt het? Na omstandigheden moet het wel, laat ik zo stellen. En terwijl ik met Anna meeloop met de daklozen... zie ik, Janna, al bezig met andere personeelsleden... bent u nu allemaal mensen aan het werven voor de petitie voor donderdag? Tuurlijk. Ik, iedereen die ik tegenkom... die nodig ik uit om donderdag in de bus te stappen en mee te gaan naar Arnhem. Want u vindt het heel belangrijk dat die bus vol zit. Ja, en die moet vol komen. En ik heb nog wat lege plekken. Dus ik kijk hier twee mannen aan die, die ik zeg... Kom op. Ja. Morgen wordt die petitie aangeboden. Waarin de politiek dus wordt opgeroepen om niet verder te bezuinigen op het welzijnswerk. En daar zijn we natuurlijk van in de praktijk weer bij. Morgen dus in dit theater. Zometeen al de stelling in stand.nl. De huidige kabinetsplannen zijn slecht voor de sociale huursector. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. We gaan dat allemaal doen. Zometeen na het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Tel Aviv is een bomaanslag gepleegd op een bus. Zeker twintig inzittenden raakten gewond. Drie van hen zijn er slecht aan toe. De aanslag zou zijn gepleegd door Hamas. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag... officieel nog niet opgeëist, maar zegt er wel blij mee te zijn.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 Het asielzoekerscentrum in Ter Apel krijgt er 800 plekken bij. In 2018 moet er in het centrum plaats zijn voor 2000 asielzoekers. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft de plannen gisteravond gepresenteerd. De uitbreiding is onderdeel van landelijke bezuinigingen bij het COA. En de fosforfabriek Termfos, in Vlissingen is dat, is door de rechter failliet verklaard. Het bedrijf vroeg eerder deze maand faillissement aan. Termfos maakt al een tijdje miljoenen euro's verlies per maand. En banken waren niet langer bereid dat verlies te financieren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen... staat tussen knoppen Gorkum en afrit Arkon Arcon... van 2 kilometer. Probleem bij de spoorwegen, want tussen een heer Hugo Wartenhoorn... rijden geen treinen en de vertraging is meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg... Volgens het Centraal Fonds Volkshuisvesting staan de woningcorporaties in Nederland op omvallen door de huidige kabinetsplannen. Want in die plannen moeten de corporaties een verhuurdersheffing gaan betalen van 2 miljard euro. En daarnaast worden de huren in de plannen gekoppeld aan de WOZ-waarde van woningen. Wat in veel gevallen tot minder inkomsten leidt. Bij 41 corporaties dreigt volgens dat CFV. Zelfs een faillissement. De oppositiepartijen willen nu dat het regeerakkoord wordt opengebroken. Zo ook D66 Kees Verhoeven. Ja, je zou bijna zeggen dat ze het regeerakkoord nog een keer moeten gaan herzien. Want ja, deze plannen zijn gewoon echt problematisch. Mensen kunnen dan gewoon niet meer in een huurhuis terecht. Wachtlijsten zullen nog uh, toenemen. Moeten de plannen nu al aangepast worden of moeten we even afwachten... en minister Blok van Wonen de kans gunnen met een goede oplossing te komen? Ik praat erover met Rob Haans. Dat is de algemeen directeur van Woonstichting De Kei in Amsterdam. Dag meneer Haans, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van standpunt NL, dan mag je maar kort antwoord opgeven, namelijk ja of nee. Uh, dit zijn die keuzes. In dit regeerakkoord kun je niet wonen. Uh, nee, niet in dit regeerakkoord. De onderhandelaars hebben ook hier steken laten vallen. Ik denk dat dat, uh, dat het juist is. Dus een ja en Stef Blok maakt de woningcorporaties kapot. Ik moet eerst nog zien wat Stef Blok gaat doen, dus dat durf ik nu nog niet te zeggen. Oké, okay, nou goed, dan doen we een beetje ja en of nee. Ik vind het Precies. goed. U komt er mee weg vandaag. Ja, um, dan de, de stelling. En ik vraag ook aan onze luisteraars natuurlijk om daarop te reageren. Uh, die stelling luidt als volgt. De huidige kabinetsplannen zijn slecht voor de sociale huursector. Uh, bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070. 70. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. De website staat open. www.stand.nl En als u twittert het eens of oneens kan ook. Maar doe dat dan met hekje standpunt. Dan komt alles keurig onder elkaar te staan. Tellen we alles op. Plussen we, minnen we. En dan krijgen we straks een mooie tussenstand. Um, voor u ook even de stelling, meneer Haans. Um, ja, de, de huidige kabinetsplannen zijn slecht voor de sociale huursector. Eens of oneens? Uh, ja, de huidige kabinetsplannen die zijn slecht. Ik denk dat daar nog uh, een aantal onderwerpen, een aantal dingen... echt veranderd zou moeten worden uh, om ze goed te maken of beter te maken. Maar zoals het nu uh, met de getallen die erbij horen is uh, gepresenteerd... Uh, vrees ik dat dat, uh, dat, dat echt veel, heel veel negatieve gevolgen uh, gaat hebben... voor huurders in Nederland. U vindt dat het te vast komt te zitten allemaal, hè? Het komt te vast te zitten, dat klopt. Leg eens uit. Nou, wat, wat, er, wat er bedacht is, is een aantal ingrepen. En, uh, een van de grootste ingrepen die nu uh, is ingerekend, ook in de bezuinigingen van de regering, is dat er een verhuurdersheffing uh, wordt gerekend. Wat, wat is dat precies? Gereken. Eigenlijk is dat een huurwoningbelasting. Uh, het houdt in dat er over elke huurwoning in Nederland, die in het sociale huursector zit, een bepaald percentage aan belasting geheven wordt. En dat bedrag, bij elkaar opgeteld, loopt in twee, drie jaar op tot 2 miljard. De gedachte is dat corporaties dat bedrag kunnen opbrengen door huren te verhogen, door zelf efficiënter te gaan werken en door op een andere manier met investeringen om te gaan. Klinkt op zich allemaal nog logisch. Dat klinkt logisch, alleen de getallen kloppen niet. En dat is een probleem. En leg eens uit, hoe zit dat dan? Nou, die 2 miljard die is gebaseerd op uh, het feit dat corporaties... Uh, huur zouden kunnen verhogen, uh, eh, bijna ongeacht de betaalbaarheid van woningen. Nou, als je alle huren in Nederland gaat verhogen met 20 procent... dan krijg je een enorm probleem. Ja, dan heb je dus bijvoorbeeld woningen die uh, misschien qua huur... Nou, ik noem maar even een, een rekenvoorbeeld 400 euro waard zijn. Dan zou je daar ver boven komen en dat, dat kan eigenlijk niet... want die woning is niet meer dan 400 euro waard om te verhuren, zeg maar. Nou, dat... dat uh, uh, niet helemaal. Wat, wat er gebeurt is, een woning van 400 euro die kan misschien naar 600 of 700 euro gaan. Voor uh, mensen met een, uh, uh, met een kleine beurs is dat best ingewikkeld. Dan ga je mm. van je inkomen misschien wel meer dan uh, 40% van je inkomen aan wonen betalen. En dat kan niet. Daar zit een bepaalde grens. Dus je zult die kant heel goed uh, scherp moeten halen. Waar wel ruimte zit, uh, in mijn uh, idee, is uh, op het onderwerp van scheef wonen. Alleen dat is niet zo groot dat je daarmee dit bedrag kunt ophalen, verre van. Dus ik vind het goed in, deze, in dit regeerakkoord dat er ruimte komt... Om het scheef houden mensen die gewoon veel meer verdienen dan dat ze uitgeven aan wonen. En waarbij de woning ook veel meer waard is dan wat ervoor betaald wordt. Dat we daar meer van vragen. Mensen kunnen daar blijven wonen voor een hoger bedrag. Of zijn dan misschien ook eerder geïnteresseerd uh -huh. in, in uh, het, het zoeken van een ander huis. Waardoor, waardoor er ook weer ruimte komt voor mensen die minder de beurs precies, hebben. Precies, precies. Nou, dat, dat stimuleren dat vind ik een goed onderdeel. Alleen wat ingerekend is, ik vrees dat dat, uh, dat, dat te veel is. Daarbij is gezegd uh, in de berekening dat de corporaties die huren kunnen verhogen... tot een niveau van 4,5 van de zogenaamde WOZ-waarde... de waarde van woningen. En er is uitgegaan van getallen uit 2009. Die getallen uit 2009, we weten allemaal dat sinds dat moment... de woningwaarde in Nederland gedaald is... met nou, een beetje afhankelijk per regio, met soms wel meer dan 10 mm -hmm. En als je ervan uitgaat dat je op basis van de oude WOZ-waarde... met daarop een jaarlijkse stijging van inflatie plus 1 dat je aan de hand daarvan... Uh, dat bedrag van die 2 miljard kunt ophalen... dan zit daar, mm. nou ja, naar mijn mening, een rekenfout in. Oké, okay, dus de, u zegt eigenlijk dat ze die oude WOZ-waarde aanhouden. Dat klopt niet, maar stel dat ze dat dan loslaten... en zeggen van we gaan kijken gewoon naar de WOZ-waarde nu. Is, dat, is het dan wel een goed systeem, een goede graadmeter? Nou, dat is, ik denk dat op zichzelf het kijken naar de marktwaarde van woningen... dat, dat prima is. Dat is ook onderdeel geweest van een uh, wat meer omvattend plan... Wat uh, woningcorporaties samen met huurders... en met, uh, met makelaars en de vereniging Eigen Huis heeft opgesteld. Het Wonen 4.0-plan. Mm -hmm. uh, nou, er is nu een beetje uit uh, cherrypicking gepleegd... maar daarmee is ook de samenhang in dat plan verdwenen. Dus het is, het is uh, niet goed om... Alleen een paar elementen, je moet eigenlijk gewoon toch breder kijken... dan die paar elementen die er nu uitgehaald zijn. En het grote probleem wat hier nu geïntroduceerd is... is dat corporaties veel meer in een heel hoog tempo moeten gaan betalen... dan dat ze verantwoord kunnen, uh, kunnen ontvangen. En een corporatie heeft maar twee inkomstenbronnen... Dat zijn de huren en dat zijn de mogelijke verkoopopbrengsten van woningen die je verkoopt. Nou Daarvan weten we ook dat daar wel ruimte zit. Maar dat wij niet op dit moment grootschalig woningen in, in grote aantallen kunnen verkopen. Want de markt is daar niet naar. En dat zou overigens ook weer de WOZ-waarde hmm. in Nederland verlagen. Het is natuurlijk wel opmerkelijk, want bijvoorbeeld D66 loert zich nu. En ik, ik begreep dat hij toch een week of wat geleden nog zei... dat de woonplannen van dit kabinet, nou ja, dat hadden de, de hunnen kunnen zijn. Als het goed Nederlands is. ieder geval D66 had, had ze kunnen bedenken. En nu zijn ze ineens tegen. Wat is dat? nou weer dan? Moeten we niet eerst gewoon wachten tot Blok ook zijn plan een beetje heeft uitgewerkt? Nou, je ziet dat het op dit moment, uh, wat Blok gisteravond ook zei, er liggen twee berekeningen op zijn bureau. Eén berekening van het Centraal Planbureau, waarvan ik echt denk dat daar een, een, een rekenfout of een te optimistische inschatting is gemaakt. En er ligt inmiddels sinds gisteravond ook een uh, rapport van het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting. Die zeggen dat 41 coöperaties failliet gaan door deze plannen? Ja, die rekenen helemaal exact door uh, wat die maatregelen zijn, die 2 miljard en die 4,5 procent uh, woz waarde Waar, uh, waarmee gerekend mag worden. En als je dat dus handhaaft... dan zie je dat het uitdraait tot een enorm uh, betalingsprobleem... en dus tot uh, continuïteitsproblemen voor huurwoningen in Nederlanders dus. In Nederland hebben... Veel huurders in Nederland uh, zullen daar last van krijgen en het is verstandig om daar nog een keer goed naar te kijken of die percentages wel goed hmm. zijn, waarschijnlijk niet, en hoe je daar dan op een andere manier mee omgaat. Het is opmerkelijk, want de Woonbond, die toch niet altijd uh, onmiddellijk aan uw zijde staat, zeg maar, als woningcorporaties, uh, die, uh, dat zijn de belangenbehartigers van de huurders, die staan echt nu uh, met u aan, uh, aan de goede kant, zullen we maar zeggen. Ze zeggen het is belachelijk dat we in, in Nederland dit gaan doen. Als het gaat om wonen en... Uh, nou ja, uh, dat, is, dat is toch wel bijzonder. Ronald Paping heeft zich daarover uitgelaten. Bent u blij met die steun? Ja, ik denk dat uh, datgene wat we bij wonen 4.0... eigenlijk ook met elkaar geconcludeerd hebben. We moeten fundamenteel dingen doen... om in Nederland beweging te krijgen op het gebied van wonen. En het is goed als huurders en uh, corporaties elkaar daarin kunnen vinden. Het is wel van belang dat corporaties ook... Uh, want dat zijn uiteindelijk gewoon uitvoerende organisaties... om dat wonen mogelijk te maken. Uh, dat die ook wel ervoor zorgen dat continuïteit gewaarborgd is. Dat de hypotheken die wij hebben uh, lopen op al die woningen... dat die ook netjes worden, uh, worden voldaan en worden afbetaald. Dus je zult het ook bedrijfsmatig goed moeten doen. Er zit een, een belangrijk element nog in. En, en dat is het, het, zeg maar het volgende onderwerp bijna wat in dit regeerakkoord zit. Door deze heffing, de hoogte daarvan... het feit dat je daar natuurlijk maar een deel van in de huren kunt, kunt doen... zul je andere dingen ook moeten gaan doen. Eén nou, deel is dat corporaties efficiënter uh, zullen moeten werken dan voorheen. Ik denk dat daar ook aanleiding toe is. Dat vind ik ook goed. Tweede is dat, en dat is wel een heel groot uh, probleem... dat als je deze cijfers doorrekent... dat corporaties in Nederland ontzettend moeilijk nog kunnen investeren. Uh, misschien wel helemaal moeten stoppen met investeren. En dat is voor een aantal regio's in het land echt lastig. Er zijn nog steeds regio's ja. waar, waar woning uh, schaarste is. Er zijn in Amsterdam bijvoorbeeld, hè, waar wij uh, direct werken... nog steeds 80.000 mensen die een ja. woning willen hebben. Ja. Er zijn studenten die deze stad in moeten. En als er geen investeringsruimte is... dan is het met het uitbreiden van het woningbestand... Op die gebieden waar schaarste is, is het de komende jaren gedaan. Ja. En een aantal andere investeringen op het gebied van duurzaamheid of op het gebied van ouderenzorg of wat dan ook, waar ook in dit regeerakkoord terecht wordt gezegd dat er wat moet gebeuren, ook die investeringen hmm. kunnen niet. En die zijn voor onze bewoners van belang. Dat, dat zegt de woonmontans ook nog, want die kijken dan nog weer verder dan hun neus langs en die zeggen, ja. ja, dit is ook voor de, de bouwwereld natuurlijk een slecht verhaal. Want Plot. door die investeringen kan, ja, kunt u gewoon niet nieuwe dingen neerzetten of, of dingen renoveren, inderdaad. Ja, het is goed om te realiseren dat corporaties de afgelopen jaren meer dan de helft van al bouwactiviteit in Nederland heeft verzorgd. En uh, als je dat abrupt stopt, want je kunt bij zo'n regeerakkoord zeggen: Nou, een aantal dingen gaan we de komende twee jaar nog uitvinden hoe dat precies loopt. Alleen het aangaan van een, van een bouwverplichting is iets wat je voor vele jaren doet. Ja. Uh, en dat zou je dus vandaag als je verantwoord met je bedrijf omgaat... moet je vandaag je verplichtingen eigenlijk stoppen. En een aantal corporaties heeft dat helaas al moeten doen. Meneer Haans, u dacht waarschijnlijk, nou, wanneer komt hij ermee? Want daar komt hij dan toch als laatste nog even... dan voordat we naar de belles gaan. Er is natuurlijk veel kritiek op uw woningcorporaties. De laatste jaren zijn ze onder vuur komen te liggen. Allerlei rare sprongen gemaakt. De derivaten noem ik even in Rotterdam. Die woonstichting die in dat schip ging investeren. De enorme salarissen van bestuurders. Ja, mensen zijn er ook wel een beetje klaar mee. Die zeggen, nou, er valt vast nog wel wat geld te halen daar. Ja, ik, ik, het is... Absoluut zo dat de afgelopen jaar een aantal dingen gebeurd zijn in de sector die niet kunnen. En ik vind ook dat we daar heel duidelijk en heel abrupt mee om moeten gaan. Dat gebeurt op dit moment overigens ook. Op het gebied van salarissen, op het gebied van, van investeringen. En ik denk dat de sector zich daar zeer van bewust is. Daar ook, als het gaat om schoon schip maken, daar ook volop mee bezig is. En wij hebben last van het imago. En we zullen er alles aan moeten doen om al komende jaren duidelijk te maken dat wij voor dat wonen staan. En dat wij voor goed en betaalbaar wonen in Nederland een belangrijke bijdrage. Leveren. En ik hoop dat uh, door ons handelen we de komende jaren weer meer het beeld kunnen laten zien van uh, de goede wijken, de goede woningen, de betaalbare woningen en het feit dat wij daar uh, op een sobere manier invulling aan geven. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, dan kom ik zo meteen graag bij u terug. Cool. Om de reacties door te nemen, Rob Haans... algemeen directeur dus van Woonstichting De Kei in Amsterdam. Ik ga nog een keer verversen, dan hebben we echt even de laatste tussenstand. 72% eens met de stelling, 28% is het oneens. Er hebben bijna 900 mensen gestemd op de stelling dus. De huidige kabinetsplannen zijn slecht voor de sociale huursector. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wou even reageren. Nou, kom maar. Nou... Er is ons nog hadden verteld dat die bouwverenigingen een heleboel geld hadden. Maar, en dat ze die, die in vaten zetten. Waar is nou al dat geld be, be, gebleven dan? U zegt van er zijn nog genoeg potjes waar uh, misschien genoeg geld in zit. En, en dus kunnen die plannen gewoon doorgaan. Zegt u dat? Ja, Natuurlijk. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Rob Lust Goedemiddag. Dag Rob. Nou, er is ons al veel wijs gemaakt. Het is de... Met name de VVD geweest, die altijd gezegd heeft dat die woningbouwverenigingen stinkend rijk waren. Nou, dat zat voornamelijk in investeringen in de steen. Daar kun je niet zomaar eventjes van. Daar zit het geld in. Het, het, staat niet, het ligt niet ergens in een oude sokker bij die woningencorporatie. Nee, het zit gewoon in woning. de gebouwen die zij beheren. Ja. ja. en het, het is een feit dat hier en daar wat dingen scheef zijn gegaan. Maar daar los je dit probleem niet mee op. Wat er nu gebeurt, is dat er een extra heffing moet betaald, moet betaald worden... die niet, niet ten goede komt aan de woningbouw. Dat is een extra belastingloket wat er nu geheven wordt. Het gaat gewoon in de algemene hmm. middelen. Dus er wordt geen huis doorgebouwd. Zit u, zit u in de woningstichting Business? Ik ben bewoner dus. Oh ja, oké. Okay. En, en, okay. ik, ik denk dat ik voor 140 euro in Waterse, wellicht in de toekomst scheef ga wonen. Nou... Ik ben al 78, dus ik ga, ik ga niet kopen. <laughs> Dat is niet aan de orde. Nee. Maar de die worden nu dus langzaam gecriminaliseerd. Eh, wat denkt u van de mensen die jarenlang genoten hebben van de hypotheekrenteaftrek? Ja. Eh? Eh, met name politici eh, die, ja. die dus voor miljoenen uh, uh, ja. aan aflossingsvrije hypotheek hebben gehad. Ja. Eh? En wat, wat daar aan geld in gegaan is. Ja, uw punt is eh. duidelijk. D dank u wel daarvoor. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, gesprek met de heer Drie. Goeiedag. Uh, ik uh, wil graag reageren. Ik ben het met mijn voorganger eens. Bedoel, uh, de, de, de woningcoöperaties zijn niet stinkend rijk, want al het geld zat in stenen. En uh, verder ben ik lid van een bewonersorganisatie. En mijn woningbouwvereniging zegt gewoon heel simpel: van, wij kunnen niet meer investeren in uw complex, want uh, alle. De goede zijn bevroren doordat Vestia een keer failliet is gegaan. Mm. En we weten niet wat we zo meteen aan die verhuurdersheffing moeten gaan afdragen. Dus we gaan geen enkel project meer opstarten. nou En dat in combinatie met dat je tegenwoordig niet meer eh, zo makkelijk... van het ene huurhuis naar het andere huurhuis kan. Nou, ik voel me wel aardig bekocht door dit kabinet. Ja. Het duidelijk, dat is duidelijk wat ik van de stelling vind. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag goedemiddag Ik ben het eens met de, de kabinetplannen. Uh, ik vind dat het alleen maar mis kan gaan als men op dezelfde manier doorgaat. En dat is gewoon helemaal fout. Uh, de salarissen zijn veel te hoog. Ze zijn bezig met allerlei activiteiten die helemaal niks te maken hebben met sociale woningbouw. Boten renoveren. Ik zie ze op businessclubs bij voetbalverenigingen. Elke maand hebben ze personeelsuitstapjes. En dan wordt er zogenaamd geen wind gemaakt. Maar er wordt geen wind gemaakt omdat men... Uh, dat soort salarissen uitbetaald En, en uh, dat soort dingen doet die totaal niks met de woningbouw te maken. hebben. U, u zegt het is goed dat het kabinet erachterheen gaat en, en, uh, en ze aan gaat pakken. Dat klopt. Want ik heb, ik heb mijn uh, informatie vanuit de twee uh, vrienden die ik heb. De ene werkt bij de ene woningbouwvereniging. De andere bij de andere. Ik geloof... Ik geloof de verhalen gewoon niet die zij vertellen. Het is nee. gewoon belachelijk. Goed zo, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goeiemiddag. Met therapeuten, me zoals een nieuw beheerd u. Ja, eigenlijk zou ik willen zeggen... Rutte 2 geeft hiermee eigenlijk een, een blijk van een ontstillend gemis aan democratisch besef. Want na de afgeblazen zorgverzekeringspolitiek... is het nu uh, de huursector die uh, de 20 geniet... Uh, zeg maar het slachtoffer te worden van een Oekaanse politiek... En ja, eh, ik ben bang. Eh, dat wil zeggen, ik ben bang. Het leidt mij toe dat met, als dit doorgaat... Eh, meer mensen dan ons lief is de verpaupering ingedreven worden. Ja. En Dank u. Is het enige wat mij eh, bijstaat om, om te, er wat aan te doen is... Eh, laat men in de vredesnaam nou eens een keer... stel mensen eh, aanzoeken actuarissen die die zaken echt goed doorrekenen. Want je kunt je vooral voorstellen dat al die, uh, uh, be, die, die berekeningsinstanties... die uh, tot nog toe komen opdraven iedere keer... ja, wiens woord me, uh, wiens vrouw men eet, diens woord men spreekt. Ja. Ja. Oké, okay, duidelijke cijfers, zegt u. Daar te, zitten we op te wachten. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, ik spreek met Tim in Rotterdam. Waar ik al veel jaren zorgen over maak, is dat, u, dat de juren steeds opgewaardeerd worden met inflatiepercentage. Ja. En dat, is, uh, ja, dat loopt veel, steeds verder op. En dat zit ook niet in de koopkrachtpaadjes. Ik heb van de week nog meneer Wilders erover gehoord. Dus uh, ja, je, je gaat ontzettend uh, financieel achteruit. Als huurder zijnde, hè? Ja, en ja. de inflatie die is al veel hoger dan het ge Europese gemiddelde. Ja. ja. Oké, okay, uh, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met Van we bunschoten Dag. Hallo. Uh, ik hoorde weer iemand zo net over hypotheek aftrek. Het is trouwens hypotheekrente rente -aftrek, Ja. Hè? Ja. Want hypotheek rijden, niks van je stuiven terug. Maar die laten vervallen, wou ik ook eens even aanzwengelen om de huursubsidie er maar uit te gooien. Ja, Wat nou, denken ze, Hoe denken ze daarvan? Ja, want, want, want dat, het is inderdaad, er komen meer mensen die zeggen ook: van, ja, als de hypotheekrente wordt aangepakt, dan ook de huursector. Nou, de VVD het, moet hierin. De huursubsidie, geen... jazeker. Ja. Wat dan nou, nou 0,01 misschien wat over, maar van de rest uh, niet, hè? I iemand zegt hier, het moet maar eens afgelopen zijn met het zwaar subsidiëren van huurders... en ja. het gewoon marktconform maken. Daar bent u het mee eens? Ja, natuurlijk. Ja. Zonder meer, ik heb ook genoten van de alle van de renteaftrek. Dus, maar ja, goed, dat is meegenomen, maar, maar hun is uh, ook, hè? Zowel teen als tanden, zullen we maar zeggen. Ja, duidelijk. Uh, Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Zeg maar. Ja. Ik wil ook even reageren. Ik denk dat het probleem onderliggend veel groter is. Dat een groot aantal mensen, de helft van de bevolking in Nederland... die woont in woningen eigenlijk te laag in huur. Als je dat zeker vergelijkt met het buitenland. De prijzen worden ook politiek bepaald. Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Dus het is niet goed om dat bedrijfsmatig op te zetten. Nee. Maar wat zegt u dan over die nieuwe kabinetsplannen? Nou ja, dat het natuurlijk eh, mosterd naar de maaltijd is. Misschien dat het eh, andere jaren wel mogelijk was om een paar miljoen eh, te incasseren. Maar dat is nu dus eh, niet goed meer mogelijk. Zou dat eerder moeten doen, zegt u eigenlijk. Stand.nl, goedemiddag, u bent de laatste. Ik ben mevrouw de Van Dergaarden. Ik ben het eens met de stelling. In Nederland wordt jaarlijks zo'n 13 miljard euro uitgegeven aan de hypotheekrenteaftrek. Uh, en aan de huurtoeslag ongeveer uh, 3 miljard. Dus dat is ook nogal een uh, scheve verhouding. Ik heb trouwens nooit uh, gebruik hoeven te maken van de huurtoeslag. Maar uh, de woningcorporaties krijgen nu een enorme heffing van een paar miljard euro per jaar. Dus gaan de huren fors omhoog. Uh, kan er minder onderhoud gedaan worden. En de koopsector hoeft maar heel beperkt in te leveren. Mm. En dan is er ook altijd natuurlijk nog een probleem uh, bij een heleboel mensen, bij mezelf ook. Als ik, ik ben huurder, als ik zou willen verhuizen, dan zijn er geen huizen voor mij. Uh, he, van als je rond die 34.000 ja. zit, dan kun je verder niks meer huren. Nee. Dank u wel voor het bellen, mevrouw. En we gaan snel terug naar uh, Rob Haans, algemeen directeur van Woonstichting De Kei in Amsterdam. Uh, die zit er dus middenin. Uh, meneer Haans, wat vond u van de reacties? Nou, ik vond het eigenlijk wel heel goede reacties. Ik denk dat het algemene beeld wat het oproept... is uh, dat het nog bij veel mensen toch onduidelijkheid is. over hoe zit het nou met uh, die corporaties die steenrijk zijn? We zijn letterlijk steenrijk. Het zit allemaal in de, in de woningen. En wil je daar snel geld uithalen dan zul je woningen moeten verkopen of huren moeten verhogen. Maar die personeelsfeestjes, dat kan wel wat minder, zegt nou, die ene ik denk, Ja, Als dat echt aan de hand is, <laughs> ik, ik vind ook echt hoor dat uh, corporaties... wat dat betreft, die hebben helemaal niks te zoeken op businessclubs. Ik, nou Nogmaals, we zijn echt schoon schip aan het maken. Uh, en uh, daar kun je onze sector ook echt uh, op aanspreken. En wij doen dat intern volop. En zeker de afgelopen, hm. nou, zoals ik zie, twee jaar... is daar, uh, is daar heel veel aan het ja. veranderen. Dat maar, moet maar, ook. Maar wat u hebt, dat zit in de woningen die u dat beheert. Daar, dat daar komt het eigenlijk op dat neer. Ja, wat dat betreft Steenrijk, wat een andere opmerking die nog gemaakt werd is, zorg nou eens dat je wat onafhankelijke actuarissen laat rekenen. Het is goed om te weten dat uh, nou ja, bij het Centraal Planbureau zitten slimme mensen, wat er uh, door het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting is neergelegd. Dat is ook een, uh, een, een heel deskundig rapport en weet ook dat dat niet een instituut is vanuit de sector. Maar dat is een onafhankelijk instituut wat voor de overheid zorgt dat er toezicht wordt gehouden op corporaties. Dus daar zitten dit soort mensen. Mm. Dus uh, ik, ik neem die cijfers in ieder geval heel serieus. Mm. En het, uh, het laatste wat mevrouw van Weengaard aangaf. Uh, het is goed om dat balans tussen kopen en, uh, uh, en huren. Uh, om dat goed uh, in de gaten te houden. En ik denk dat, dat als je kijkt naar het probleem zoals het zich nu voordoet. Uh, mijn oproep is: laten we dit oplossen. Oplos er is genoeg aanleiding om een aantal dingen ja. anders te doen. En wat natuurlijk opmerkelijk is, dat... want u hebt dat plan al een paar keer aangehaald: hè, dat 4.0, uh, waar, waar echt iedereen die in die sector zit uh, dus kopers, uh, huurders, uh, makelaars ik geloof, iedereen zat er echt in. Uh, ik zou denken: van als kabinet zijn, neem dat gewoon één op één over. En je hebt, uh, de hele polder is geregeld en het, en het is voor de komende jaren duidelijk en iedereen zet zijn handtekening eronder. Ja, het lijkt, lijkt me uh, een goed plan. Er zit één ding in: dat wonen 4.0 is uh, een plan wat een lange doorlooptijd heeft. Uh, misschien dat onze crisis op dit moment wel zo groot is... dat je niet mm. voldoende tijd hebt voor die lange doorlooptijd. Dus verzin een aantal dingen die je daar misschien aan toevoegt... in verband met de korte termijn... gewoon ook uh, crisis- en bezuinigingsnoodzakelijkheden. Maar ga langs mm. de lijnen van het 4.0. Ik, ik zou uh, ja. dat veel heilzamer vinden. En, en meneer Haans, want er zijn ook mensen die zeggen... dus hè, ja, die huursubsidie al die jaren uh, moet je ook aanpakken. U zegt eigenlijk van het moet meer in, in evenwicht dan nog komen. Want het is nu nog zo dat het, dat het in, de, in het voordeel van de kopers uitvalt. Uh, nou, ik, ik weet niet. Het is, wat dat betreft uh, zijn die getallen ook uh, die gaan over en weer. Ik vind dat het beter in evenwicht kan komen dan de afgelopen jaren. En ga vooral kijken hoe je vindt dat dat evenwicht er de komende jaren ja. uit moet zien. Goed. Uh, nou, we wachten ook eerst maar eens even af waar Blok nou echt mee komt... met alle uh, verhalen achter de komma. ook. Uh, voorlopig is het alleen nog met de hoofdlijnen. Uh, u dank voor uw bijdrage aan deze Stand.nl, Rob Haans voor de woonstichting De Kei in Amsterdam. Kijk nog even naar onze site. Uh, bijna duizend mensen nu gestemd. 72% is het eens met de stelling, 28% oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. De huidige kabinetsplannen zijn slecht voor de sociale huursector. Elsbeth, de onderwerpen voor Dit is de Dag. Ja, wij praten met Irene de Zaan. Zij uh, was samen met een collega in Syrië bij Aleppo... raakte daar uh, in een mortieraanval en werd ook nog ontvoerd een, uh, een aantal uur... Uh, ja, zij doet haar verhaal bij Dit is de Dag. Hoe was dat? Uh, waren ze goed voorbereid? Zou ze weer gaan? Verder praten we met Mariette Wolf. Die schreef een boek over Carré, 125 jaar. Sanne Kloosterboer, die schreef een boek over haar gehandicapte dochter. Maurits Hendricks komt ook nog langs. We gaan het ook nog hebben over Gaza. En de economie. Kortom, van alles wat, zometeen na uh, tweeën. Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dag verder. Goeie bedag. Als je echt luistert naar elkaar... Denk. Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Het is inderdaad heel raar en je bent er gewoon beroerd van. Nieuws van misdaadsjournalist Peter R. De Vries. Nu aan de telefoon de vader van Marianne Boukenvaatstra. Mijn goedemorgen. Goedemorgen. Hij ja, ik krijg het zeer leeg. terug. Ja, maar daarom is het wel heel skakkend. Onvoorstelbaar. denk je, dit kan niet, want het is al dertien jaar geleden dat, dat er nooit iets kwam. En nou ineens, op een zondagavond, om een uur en een half, dan krijg je bericht. En we hebben hem. U bent uw hond aan het uitlaten, mevrouw. U heeft het nieuws al gehoord? Ja, de tranen sprongen in ogen. Dat er iemand is daar 13 jaar over kan zwijgen. Nou, schak het nee, zal ik ja. Ja. Radio 1. Het is voorbij. Het nieuws van alle kanten.